omdat het donker werd en de overlevingskans klein was vanwege het koude water. Speciale commissie gaat onderzoek doen naar een steekpartij in Maastricht. Gisteren verwonde een man zijn ex-vriendin en stak daarna zichzelf dood. De politie wist dat de man zijn ex al langer lastig viel. Dag voor het incident hadden de dader en de vader van de vrouw... een gesprek gehad op het politiebureau, maar de politie zag geen aanleiding om in te grijpen. De commissie zal beoordelen of de betrokken organisaties hun werk goed hebben gedaan.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 Het weer in het noorden bewolkt kans op regen. Minima tussen 0 en 5 graden vannacht. Overdag veel bewolking. Ook dan in het noorden nog altijd regen. Het wordt zo'n 11 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's nacht van het Goede Leven. Hoorde ik dat die lijsten, dat je die ook al in bejaardenhuizen hebt. Ja, nou zal het wel een 1 april mop zijn, maar dat is ook nog eens waar. Ja, nergens zoveel jaloezie en gekonkel als in een bejaardentehuis. Want er zijn vaak maar weinig oude knaren beschikbaar. Dus al die oude wijfjes die storten zich op die paar stieren. Nou, en, en, en, en dan sla je je slag en dan ben je meteen de snol op je 88ste. Banga, bonga, bonga, bonga, ja, dat was die Berlusconië, die kon er ook wat van. Maar deze bejaarde kwam niet op een lijst, deze afgelekte boterham, maar ja, legde er wel uit. Nou. Maar bij ons zijn het ook geen liefertjes, hoor, die politici. Ik vind ze voornamelijk eigenlijk zo dom. En nou hebben we de crisis en dan hoor je ze alleen maar gillen over verkiezingen. Die Samsung voorop. Hè? Terwijl er moet iets gebeuren nou. Hè? Geen politieke partijtjes en zeteltjes gedoe. Een staatsman, dat hebben we nodig, maar die is er niet. Ja, en de Hondjes, die Diederik heet. Of, of Gladjanissen, zoals die holt. Nee, ik zie het somber in. Maar goed, we houden de moed erin. Hè? Van je hele hola, bangaboonga. Doei! -doei! <middels> Nou, oh, welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op www.groentevrouw.com voor veel meer opwekkends van deze dame. Wijze dame, zou ik maar zeggen. Nou, en de Hakkebies zijn mijn gasten. Eentje is even vertrokken voor een kleine boodschap. Ja. Ja, daar komt ze al. Ja, hartstikke goed. De Hakkebies, dat is een tip van mijn regisseur Francis Broekhuizen. Welkom Aisha, Denise, Maurits en Bas... Uh, ja, uh, wat zou ik zeggen? Uh, ze, ze hebben nog uh, niet erg veel eigen repertoire, geloof ik. Maar ze doen iets heel bijzonders met Andermans repertoire. Want ze verhukken, bij het. En uh, ze hebben hier net een beetje zitten oefenen. Bij de soundcheck, nou, het klinkt echt fantastisch. Dus ik zou zeggen, laat, laat maar horen. Oké. Okay. Mess around because he loves me so, and this I know for sure. But does he really want to? But can't stand to see me walk out the door. Can't stand the fight, the feeling, 'cause the thought alone is killing me right now. God for mom and dad for sticking to the get it 'cause we don't know how Shake it, shake it, shake, shake it, shake shake, shake it, shake it, shake shake it, shake it, shake a shake shake shake it, shake it, shake shake shake shake shake it, shake it, shake shake it, shake shake shake it, shake it, shake shake shake shake it, shake it, shake shake shake shake it, shake shake shake it, shake shake it, shake it, shake it, shake it, shake shake it, shake it, shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake shake Shake it, I see you shake it, shake, shake, shake it, shake it, oh no! Shake it up and shake it up and hey! Dank je, je, je zou Outcast vast heel blij mee zijn als ze dit horen, toch? Yay! Dit is echt uh, nou, fantastisch. Ik ga eventjes opzommen wat we allemaal vannacht in het programma hebben. Dan gaan we weer verder. Ik zit namelijk heel erg vol. Uh, volgend uur waag ik me aan een experiment. Nou, geen idee wat u ervan gaat vinden. Wat ga ik namelijk doen? Ik lees een bekroond tijdschriftartikel voor. De journalisten Sander Donkers en David Kleijweg... die beschreven vorig jaar voor Vrij Nederland een ontmoeting... tussen de Vlaamse charmezanger Guido Belcanto en zijn Nederlandse... Nederlandse navolger en fan Lucky Fons de Derde. Enfin, luister straks maar. Hoorspel uh, vannacht is wel geestig. U hoort uh, Koen Flink als ene Theodor. En is getrouwd met ene Adeline. Ja. Nou goed, Frans hoorspel van Fernand Berstet. En de titel is Zomaar een breimachine. Uh, ik beloof het vorige week al, u krijgt een paar fragmenten van de avond dat de Vlaamse schrijver Tom Lanois uh, voordroeg uit zijn uh, mooie roman Sprakeloos hè, over zijn moeder, amateuractrice tot in haar tenen door een infarct haar spraak verloren. Goed, vorige week uh, liet ik een stukje van het luisterboek uh, Nooit ziek geweest van Nico Dijkshoorn horen. Het stond op de longlist voor de prijs voor het beste luisterboek 2012, maar het staat niet op de shortlist. Haha, nou goed, de titels op de shortlist die ga ik de komende weken tot de week van luisterboek laten horen. Film. Nou, iedereen is erover eens. De boeken van Toon Tellegen, nou, nah, die zijn niet te verfilmen. Heb maar Helena van der Meulen die waagde zich aan een scenario. Deed er dan wel ook twaalf jaar over. En uh, de getalenteerde vrouwtje Tan die maakte samen dus de film waarvan ik zwaar ontroerd raakte. Mijn avonturen door V. Schroon. Goed. Uh, verder natuurlijk uh, een vers Mysterie van Emily. He, gaan we razendsnel spelen wegens een veel uh, vol draaiboek. Uh, Jan Oma, eenmaal, sorry, heeft weer een verse Track Tracers. En gesproken met Rex van Beuningen. En Francis gaat mij weer iets leren over, uh, ja, nou, over muziek. En oh, de voorstelling Quality Time van Mug met de Gouden Tand. De voorstelling waarvoor Lineke Rijksman de VSCD-toneelprijs de Colombina won. Nou, die gaat in reprise vanaf uh, komende woensdag 4 april. Staan ze eerst in de toneelschoor en daarna dwars door het land tot eind mei. Dus een prachtige voorstelling. En dus even een, een tip on the side. Oh ja, dan wil ik nog iets kwijt. Uh, vrijdagavond ging ik naar de voorstelling San Francisco van de Warme Winkel. Dat is een crisiscomedie. Nou, ik vond het echt... Fantastisch. Gaat dat zien. Ze staan een maand lang, niet in het theater, want er is helemaal geen geld voor, maar in een gerenommeerd kraakpand in de, aan de Amsterdamse Spuistraat. Ja, geen geldcrisis hè. Nou, je kan reserveren via het Theater Frascati. Het is helder, intelligent, geestig, opwekkend theater. En volgende week laat ik een mooi stuk horen, want vanavond, vannacht zat ik me zo vol. Oh ja, nog iets, die drie stagiaires van vorige week... Miro, Meis en Max, hè? Uh, uh, Miro, Meis of Max. En Ian, die hebben op hun school, Montessori Lyceum Amsterdam... afgelopen vrijdag de tweede prijs voor een presentatie gekregen. Nou, leuk, hè? Nou, tot slot de website, www.alinevanlier.nl Kan je dan alles podcasten terugluisteren, lezen, wel, wel, wel, reageren. Maar je kan ook mailen naar hetgoedeleven@karo.nl. Je kan me ook met vrienden op Facebook, want dan post ik ook al die dingetjes. Zie je dat? Nou, goed... Uh, ik ben klaar. Ze <laughs> zitten braaf te hè. Oké, okay. de vloer is voor de huckabees. Uh -huh. is Ja, dit is echt, uh, dit is perfecte nachtmuziek, hè? Ah, oh, Aisha, kom jij zitten, want ik ga jullie eventjes uh, oh, nee. uh, allemaal... Uh, ...gescheren. Sterker, Even ik scheren. ga van je afkijken. <laughs> Even kijken. Um, uh, wat zou ik zeggen? Hoe is deze band begonnen? Laten we daar maar eens mee beginnen. Um, moet ik hierin praten? Ja, is goed. Okay. <laughs> Het begon oorspronkelijk met Maurits en mij. Ja. Ik, sorry. Ja. En uh, eigenlijk omdat we gingen oefenen voor een optreden. En toen dacht ik: van dan vind ik het wel leuk als ik samen kan zingen met een ander ook nog. Dus toen is Denise erbij gekomen. En uh, toen vond Maurits dat hij er ook iemand bij mocht nemen. En dat was Bram, die er nu niet is, helaas. Nee, want die, die woont een tijdje in Denemarken. In Denemarken. Uh, in Denemarken. Want die ja. studeert Scandinavisch, geloof ik. Ja? Ja. Klopt. Scandinavisch. dat ja, is Aligaan, gelul. Ja. Noors, Zweeds. Ja. Of, hij, <laughs> doet het doet het het. hij doet het allemaal. het ja. allemaal? Oh, wauw. Wat wil hij daarmee? Heeft hij nog geen idee. <laughs> oh. Vertalen of dingen. Of in ieder geval ja, een mooie meisje met waarschijnlijk. <laughs> oh, oké okay, dan. Sorry Bram. <laughs> ja, goed. Nou ja, oké. Okay. Dus Bram kan erbij. Ja. Ja? En uh, uh, later is Bas erbij gekomen. Als onze laatste zeg Maar laatste. als pianist, ja. Oké. Okay. Hé, hey, en... Uh, wat zijn de ambities van deze band? Daar heb ik geen idee van. Uh, gewoon leuk muziek maken. Ja. <laughs> maar uh, door, doorbreken, wereldberoemd worden, uh, platen maken. Ik denk maken. dat niemand die pretentie heeft. Nee, het gaat er gewoon om dat we het kunnen doen en dat we het leuk blijven vinden ook. En nee, dus we doen de, ook allemaal andere dingen daarnaast. Waarom? Ja, ja, want uh, uh, jij bent natuurlijk ook een. Uh, je maakt carrière als fotograaf. Ja, ja, klopt. Ja, want je hebt de de, de KBK gedaan. Ja, ik ook. Ja. En, oh, uh, ja, echt ook? De Koninklijke Academie voor beeldende kunst in Den Haag. Maar uh, fotografie was toen bij mij. En, uh, want jij, uh, jij doet het, dat is nu een hele afdeling. Mm -hmm. In mijn tijd was het gewoon onderdeel van grafische vormgeving. Dus mm -hmm. uh, is, vond je het een leuke tijd, leuke school? Ik heb het daar heel erg naar mijn zin gehad. Ja, ik vond het jammer dat ik daar uh, uiteindelijk moest afstuderen. <laughs> En het grote zwarte gat gaat... Dan. Ja. Ja. Maar dat is bij jou niet zo zwart geworden, toch? Want dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Het viel wel mee, ja. Ik, ik ja. heb dus uh, een aantal foto's van je zitten bekijken. Nou, er zitten echt prachtige dingen bij. Ehm... Um, Dank ja. je Kan je iets vertellen bijvoorbeeld over die, die serie uh, What Remains? Ik heb één foto ervan op onze website gezet. Dus dan kan je dat zo... Uh, Oké, okay, dat, wat... is, dat is toevallig uh, de laatste serie die ik gemaakt heb. Ja? Ja, um, die is geïnspireerd op, uh, op tekeningen eigenlijk van Egon Schiele. Daar begon het mee. Ja, ja, ja. Want, daar, want die vind ik gewoon zo mooi. Ja. En... Um, en eigenlijk ook wel de schilderijen van Picasso sommige en uh, ik wilde gewoon een nieuwe beeldtaal ontwikkelen die zeg maar fotografie en een vertaling maakt naar um, uh, kunst, ja naar eigenlijk. tekeningen naar schetsen ja. zeg maar dat het gewoon plat is dus daarom heb ik mensen in in karton uh, decors van karton gemaakt. En daar heb ik silhouetten uitgeknipt waar de modellen dan in zitten... waardoor ze hele verwrongen lichamen ja, krijgen eigenlijk. ik vind het echt fascinerend. Hartstikke mooi. <laughs> en zijn is, er is wat foto's ook voor geselecteerd voor dat uh, blad nieuw? Ja, of dat wat? is een boek. Een soort ja. catalogus met honderd nieuw talent van fotografen. Ja. En, uh, en daar zijn ze voor uitgekozen. Ja, te ja. Gek, toch? Ik, ik zat, er was ook een foto bij, daar heb ik heel lang naar zitten kijken. Hier staat hij, ik denk, uh, dat is dan een, een spot die op een kruk staat. Ik denk, ja wat is er nou bijzonder aan die foto? Een schaduwlamp. Er... Ja, en dat duurde echt de oh. hele tijd voordat, voordat bij mij het muntje viel, dat, dat er uit die lamp helemaal geen licht komt, maar juist schaduw. Heel leuk, waarvoor heb je die gemaakt? Dat was voor mijn afstudeerproject. En uh, toen heb ik, mijn afstudeerproject ging over afstuderen en de worstelingen daarmee. En het bang zijn voor het zwarte gat, wat dan gaat komen ook. En ik heb allemaal portretten gemaakt van mijn student, van medestudenten. Mijn medestudenten. Ja. En op basis van uh, die vraaggesprekken met hen heb ik een portret gemaakt. Maar eigenlijk is dat een portret van een idee maar het is wel... Hij heet Hugo. <lacht> <laughs> dus het is een portret van hem eigenlijk. Van hem, ja, ja, ja precies. Nou ja. ja, goed. Hé, hey, en... Um, uh, en je bent ook met een serie bezig, uh, dat vond ik ook fascinerend. Uh, maar dat doe je samen met uh, uh, Aukje Dekker. Dekker. Dat je foto's, dat je er brandgaten in. Uh, ja. En die fotografeer je dan weer, neem ik aan. Ja, klopt. We hebben de printjes inderdaad. Uh, we hebben eerst de foto gemaakt en toen uitgeprint en toen verbrand. En daar weer foto's van gemaakt. <lacht> en dat zijn ze geworden. Ja, maar hoe, ik vind het een heel raar idee. Hoe, hoe fotografeer je nou samen? Want dat is toch echt iets heel solo's. Um, we hadden allebei een camera in onze handen eigenlijk. En af en toe gaf ik, uh, deed ik het gewoon om zijn beurt. Of dan, als ik de camera had, dan was zij aan het regisseren. En als zij de camera had, dan oh, was, okay. zij, was okay. ik aan het regisseren. Dat ging eigenlijk best oké. Okay. grappig, ja. hey nou, we moeten nog even een ander aspectje van jou uh, uh, behandelen. Namelijk is dat, je, dat jij dus uh, bij mij thuis op die flesje staat. Van, van, met oh, ben je erachter gekomen? Wat jammer. <lacht> Oh ja, moet het niet openbaar worden? Nou, nee, ja. Niet per se. Hoe kan het nou niet openbaar worden? Nee. Nou ja, ze, ze willen het wel heel graag weten, schijnbaar. Er is ook een verzoek geweest naar het reclamebureau. Om, om, omdat ze wilden weten wie ik dan was en wat ik er nog meer naast deed. En toen heb ik gezegd dat ik niet de behoefte voel om dat... Uh, maar dat heb je dus mooi verknald. bij deze. Oh, nou, ik heb, het, ik heb het merk niet gezegd, dus ik ga er niet op door. Hoe ben maar je erachter gekomen dan? Nou, ik mijn... je gewoon. Oh, Oké, okay. ja. <lacht> ja, hele. <laag>. Ja. <lacht> maar zo verdien ik mijn geld. Dat is, dat is wel <lacht> ja. lekker, hè? En ja. mocht je, je ook op reis zo ver weg? Ja, ik ben twee keer naar Thailand geweest en onlangs naar Bali. Oh, ja, lekker toch? Heel, ja, dat is zeker niet verkeerd. Nee, het is echt, ik ben heel gelukkig. Nou, hartstikke ja. goed. En daardoor kan je lekker zingen en mooie foto's ja. maken. Hartstikke ja. goed, jongen. Heerlijk. En nog een belangrijk ding, want dan komen we een beetje ook op wat jullie daarna zo doen. Pasta e basta. Ja. Wat is dat? Oh, dat is eigenlijk misschien een beetje de plek waar het allemaal is begonnen. Dat, dat is een ik, ja. Ja, restaurant met zingende bediening. En um, uh, Dus uh, ik, ik zong daar en Denise zingt er nog steeds en ze is daar manager. En Bas, uh, de pian onze pianist, die uh, speelt piano ook daar. Ja. En uh, ja, zo hebben we elkaar eigenlijk leren kennen. Ja, maar Maurits niet. Nee, Maurits niet. Nee, die, die ken ik weer via een andere omweg. Oké, okay. <gül> nou goed. Zal ik, zullen we zeggen, ga maar weer lekker een, een nummer zongen. Ja. Want jij hebt keihard ge... Maar wat is het volgende nummer, Adeline? Oh, Dat mogen jullie bepalen. Ik heb het helemaal losgelaten. Okay. Jullie nacht. Uh... Dit uur dan, tenminste. Ha? Huh? case? Yeah. Ja. Okay. Nou, dus nou, alle reclames afkijken naar een mooi meisje in bloed. Ja. Ah. Yeah. To listen to me whine About nothing and everything Allowed once So I am one of those Melodramatic fools neurotic to the bone No doubt about it Sometimes I give myself I give myself the grief. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps setting up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Oh, oh, oh. Ik helemaal, uh, ik, deze, deze microfoon. Ja, die doet het. Ik ben helemaal vergeten te vragen. Waar heb je zo leren zingen? Ik, ik vraag dit aan Aisha. Ja? Thuis. Bij mijn bij bon. <laughs> In het gezin. Ja, u bent thuis uh, zangerig. Ik, bedoel, we je zijn, vader moet... we, ik kom uit een uh, muzikaal gezin. Ja? Ja, moeder is pianist. En mijn vader speelt uh, gitaar. En zingen doen we allemaal. En, ja. Wat leuk. Ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Goed. Zal ik haar door die microfoon anders uh, gewoon... Eh, uh, uh, Denise. Denise Horowitz, ja. familie van? Nee, nou, wie weet, misschien. Ik, maar voor zover ik weet niet. Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Uh, jij hebt ook een heel uh, muzikaal bestaan. Pasta uh, en basta. Pasta en basta, ja, al zes jaar. Nu, Echt waar, maar je bent ook manager, dat betekent dat je gewoon. Ja, dat is. Ja. Uh, dan uh, verwelkom ik de gasten. En ja, ik heb net iets andere taken dan, dan, dan mijn collega's. Maar eigenlijk doen we ook wel weer heel veel hetzelfde. Ja. Dus, uh, en waar is bij jou het zingen begonnen? Ook heel lang geleden? Uh, ik denk ook al heel lang geleden. Ik denk uh, op de basisschool al. En elke kans die ik kreeg op school in ieder geval. Uh, en daarbuiten oh. ook toneelles. En daar kon ik ook zingen. En op koor. En het is altijd al wel een beetje... Ja. Maar niet spe speciaal, uh, speciaal een zangopleiding gaan doen? Um, nee, ik vond het heel lastig na de middelbare school om, uh, om een vervolgstudie te kiezen. Ik wist helemaal niet wat ik wilde, omdat ik dat zingen leuk vond. Maar ik, vo, ik vo, voelde me toch nog een beetje te onzeker om daar echt door op te gaan. En um, um, um, toen ben ik uiteindelijk iets anders gaan studeren en daarnaast heel veel gaan zingen. Ja, wat ben je gaan studeren? Ik ben uh, rechten gaan studeren. En heb je het afgemaakt? Ja, ik heb het ook afgemaakt in vijf uh, jaartjes. Dus je bent nu gewoon juriste. Ja, zou je kunnen zeggen eigenlijk. Maar je doet er niks mee nee. op dit moment. Nee, nee ik, uh, ik ben wel heel blij dat ik het heb gedaan en ik vond het ook. Uh... Nee, ik vond het niet echt leuk studeren. Nee, ja. <laughs> maar ik, uh, niet, ik vond nee. het wel leuk om te studeren. Ja. En ik ben blij dat ik het heb gedaan. En uh, het geeft mij de rust om nu te doen wat ik leuk vind. Ja, precies. Ja. Heel goed. heel goed. Nee, Want jij ziet uh, ontzettend veel uh, verbanden. Uh, acapella, dat is een... Uh... Ja, dat is heel erg leuk. Uh, dat is een acapella zanggroepje van vier meiden. Ja, eerst was het... Uh... Eerst was het Les ze waren met z'n zessen en die hebben met z'n zessen jarenlang in het a cappella wereldje gezeten en heel veel gezongen. En die Caroline van de Leeuw zat er ook in, hè? Ja, die zat er ook bij. Carol Emerald, ja. inderdaad. Die is wel heel erg groot geworden. Ja, geweldig, hè? Zou je dat willen? Nee, niet in mijn eentje in ieder geval. Maar ze doet het echt helemaal te gek. Ja. En inderdaad, zij zat in Lezel. Zelle en uh, er zijn nog twee andere uh, leden daarvan die, uh, die zijn daarmee gestopt. En een heeft kindjes en ander... Ja. Nou, iedereen heeft zo zijn eigen leven. En toen zijn uh, de drie overgeblevenen, hebben mij erbij gevraagd. Ja. En uh, dat gaat nu lekker. We gaan binnenkort naar Leipzig. Ja, dat is toch heel bijzonder, want daar is het uh, Internationale uh, Festival voor vokaalmuziek. Ja. Ja. We hadden ook geen, geen idee. We hebben ons... Uh, gewoon uh, ja ingeschreven, wat dingen opgestuurd en toen uh, zijn we uitgekozen. En, Want dat is een zware selectie. Daar kan niet zomaar iedereen heen. Nee, ja, ik weet niet hoe zwaar. Ik heb geen idee wie hoe de concurrentie is, of we super goed zijn of heel slecht in nee. vergelijking met de anderen. Geen idee. Maar we gaan gewoon, Je naar gaat toe. Het gewoon een meemaken. leuke roadtrip ervan maken. Ja. In april al? Ja, eind april. Ja, nou, hartstikke goed. Dan heb je dus nog iets. De Manhattan Babies. Ja, dat is ook heel leuk. Dat is, uh, <lacht> <lacht> dat is samen met... Uh, <lacht> <die> is dat <lacht> <show? N> <lacht> Met twee nou vriendinnen. Ja, vraagt het ja. Graagde, toch? Nee, ja. Ik maak het uh, zo. Met, uh, met uh, ook collega's van Sebastian, Jessica en Annemarie. En, uh, en daar doen we Andrew Sisters nummers mee. En dat doen we ook in de band. En Aisha heeft daar ook uh, bij gezeten vroeger. Ja. Uh, net andere formatie, maar dat doe ik nu met Jessica en Annemarie en... Dat is heel leuk. En dan gaan we onze verkleden in pakjes en, uh, ja. en dan gek doen. En doe je allemaal zusterliedjes? Niet ja, alleen de Sisters? De, de, de yeah. sisters niet alleen Endo's Sisters, maar Pointer, ja, pointer Sisters. sisters. Wat, wat zing je van de Pointer Sisters? Uh, happiness doen we onder andere. Ja? Oh, mooi. En uh, nou, als het moet, I'm so excited, maar liever niet. Oh nee, waarom niet? Ja, dat is zo'n uitgekoud nummer. Dat ja, ja, dat is wel waar. Als ze het ja. om smeken, oké. Okay, ja, maar, maar je moet het nummer zoals Jada of zo. Jada. Jada. Die, Die ken is ik niet. my friend. Ken je het niet? Van de eerste plaat... Nou, ga ik in de, de groep gooien. Ja, ja nou, die hele eerste plaat vind ik fantastisch. Okay. Ik heb ze gezien in. Uh, in Carré heb ik ze gezien. Nou, ja jaar, honderd ja. jaar geleden. Goed, verder. Uh, wat ik, uh, oh ja, en je doet nog iets. Heb jij vanmiddag of zondagmiddag ook staan werken? Ja, nou, in dat hele, het hele chique werken, Hotel noemans. de L'Europe. Ja, ja, Hotel de L'Europe, inderdaad. Uh, daar zing ik allemaal oude jazz, begeleid door pianist uh, Tharmo Vesterboom. En uh, ja, dat is, dat is echt mijn genre. Dat vind ik zo heerlijk om te zingen. Ja. En, en dat doe je dus even... eigenlijk elke zondagmiddag. Afternoon high tea. Ja, bijna elke dus, zondagmiddag. Dus uh, nou, dan kan je Denise Horobits vinden. Wat yes. goed. Maar dan zag ik nog iets staan op jouw site... dat jij morgenochtend om half tien bij een ja. ontbijt moet. Ja. Dat is hm. wel heftig. Ja, dat is even. Maar ik wilde het allebei niet missen. Oh. Dus het wordt gewoon even een nachtje... Even door. Oké. Okay. Ja. Nou, ik vind het dapper, hoor. <laughs> nou, laat maar weer uh, gaan zingen. Ja, ik, mag ik even een slok water? Oh, ja, oh, natuurlijk. <laughs> Hier, wacht ik. Het pak uh. old, man? old Man? Nog geen, okay, nog geen Blackbird. Ja, je dat. So. Blackbird. Blackbird moet ik even weten, want dan moeten uh, we moet naar beneden stemmen. Ja, dus dan de, de volgende Dus uh, Old, man? old man? Ja. Oh, mooi. Oh, man. zien zing het vast morgen dan Neil. Mm -hmm. So much more Live alone in a paradise That makes me think of two Love lost such your cost Give me things that don't get lost Like a coin that won't get tossed Rolling home to you Old man, take a look at my life I'm alive Even scheren. Bas, kom jij even zitten hier? Ja, Bas. <laughs> Want die horen we niet veel. Die zitten zo achter die piano. Nou, nu deed hij gitaar. Um, uh, is het een beetje een mooie vleugel? Is die oké? Okay? Ja, heel fijn. Ja, Ja, ik speel thuis voornamelijk op een keyboard. Oh ja, ja. ja. Dus dit is dit wel echt een is luxe? Zou je wel en willen hebben thuis een vleugeltje? Ja, ja. heel graag. Maar dan moet je groot wonen. En, uh, moet ik... hey, eh, heb, heb je heel je leven al piano gespeeld? Is dat heel jong begonnen? Ja. Ja. ja. Van mijn moeders kant speelt bijna iedereen piano. Dus het is eigenlijk met de paplepel ingegoten. En, ja. uh, ik ben rond mijn achtste op pianoles gegaan. Ja. Tot mijn twaalfde of dertiende. Want toen was het niet stoer meer natuurlijk nee. om op pianoles te zitten. Ja, ja, ja, ja. <laughs> maar en dat gelukkig... deed je klassiek gewoon? klassiek, mm, Een beetje een mix eigenlijk oh, van ja. alles, ja. Um, en ja, rond de 16e toen herontdekte ik muziek eigenlijk weer op een beentje op de middelbare school. Ja, waar, waar kom je vandaan? Ben je? Amsterdam. Ja, in welke school zit je? Uh, de CSB. Waar is dat? Buitenveldert. Oh, oké. Okay. Uh. Ja, ja, right. Yeah. En toen heb je een beentje begonnen? Ja, dat was eigenlijk voor school. En uh, toen ontdekte ik dat ik nummers die ik op de radio hoorde, zeg maar, kon uitzoeken op de piano. En dat ik eindelijk muziek kon spelen die ik wilde spelen en niet ja, ja, ja. die ik opgelegd kreeg door mijn uh, pianojuffrouw. Uh, kan je wel noten lezen en de, dergelijke? Ja, ja, ja Dat ja. heb je wel geleerd ja, toen al. Ja, ja, oh, ja, okay. ja. oh, dat is te gek. Dus toen ben je gewoon uh, muziek gaan uitzoeken. Ja. En, hoe ging het dan verder in het... Uh optredend leven? Uh, nou ja, in verschillende bandjes gezeten. Ik heb een lange tijd in een bandje Parachute gezeten. En daar schreef ik samen met de gitaristen muziek voor. Ja. En dat heeft wel een jaar vier, vijf geduurd. Uh, toen is dat uh, ja, stuk gelopen. Omdat we ja, andere ideeën hadden en andere plannen. Ja. En ja, nu doe ik weer heel veel verschillende dingen. Met de Hockeybees speel ik. Ik speel met uh, Charlotte ten Brink in een bandje. Ja. Ik Wat ben is dat voor muziek? Van Charlotte? Ja. Ja. Popmuziek. Oké. Popmuziek. Oké, En ja, ik ben zelf veel aan het componeren ook. Ja. Want ik wil uiteindelijk de filmmuziek kant op. Ja, ja. Dus. Uh... Want uh, uh, eigenlijk um, uh, ben jij toch een, een soort van aanleiding dat, je, dat de hakkebies hier sowieso zitten. Omdat Francis, hè, uh, onze regisseur, die kent jou. En die zei. Uh, jij had tegen hem verteld dat jij vaak in de nacht. Um, nou, ben je slechte slaper? Ja. En dan, ja. dat je dan heel graag. Of zit de compagnie? Want je koptelefoon op, op. Ja, ja, ja. ja? <laughs> nou, dat was eigenlijk. Ja, van jongs af aan. Het gaat nu eigenlijk wel beter met slapen. Ja. Maar ja, tot me. Op 16 of zo heb ik echt moeite gehad met slapen. en Ja, wat doe je dan? Dan ga je achter de piano zitten en dan ja. lekker piano spelen. Ja. Want het frustreerde me vaak dat ik gewoon niet in slaap kon komen. Ja. En toen dacht ik, nou, dan kan ik maar beter goed gebruik maken van de tijd... en dan lekker gaan ja. piano spelen. En dat doe je nu nog steeds eigenlijk wel? Ja, iets minder. Want ik woon samen met IJs en we oh. hebben elkaar wel gevonden in een soort van goed slaapritme. <laughs> <laughs> maar toen ik nog alleen woonde, toen had ik ja, wel echt nachtelijke ja. sessies waarbij ja. ik dan gewoon. Uh, ja, want aan je, het hebt iets, was. je hebt iets uh, gecomponeerd, hè, nu? Uh, voor de nacht. Toch? Ja. Niet, nou, dat heb ik begrepen. Nou ja, dit is een stuk wat ik echt in de nacht inderdaad heb gecomponeerd. Ja, ik ben, ik ben Geïnspireerd zo. ook een beetje op de, ja, de nacht. Ik ben dol op de nacht ook, niet alleen omdat ik er een radioprogramma, maar ik vind het heerlijk om te werken. Ja. Dus geen tv, geen telefoon, geen e-mail, weet je wel. Ja. Geen, geen uh, Gewoon lekker die rust. Heerlijk. Ja, ja. ik heb me altijd afgevraagd wat het dan is, inderdaad. Ja, bij mij denk ik dat het ook een beetje is dat als je overdag heel veel hebt meegemaakt, dat je dan, weet je wel, aan het einde van de dag alles even los kan laten en dan als een soort van uitlaatklep dan achter de piano gaat zitten en dan... weet je wel, alles wat je hebt meegemaakt... dat, er, dat je dat dan soort van verwerkt. Ja. Of een catharsis idee, weet je wel. Ja. ja, goed. Ik ben heel benieuwd. Want dat is helemaal wereldpremière Ja, oh, dank je Ah, yeah! Goed, Bas Peters. Eigen compositie op onze Schumer-vleugel. Hartstikke mooi, Bas. Dankjewel. Ja, te gek. Hartstikke goed. En dan uh, een, een, wat ik ook een echt een prachtig nachtlied vind, dat is natuurlijk uh, Blackbird. Hè? prachtig nummer van de Beatles. En dat gaan jullie ook doen. Bram, jammer dat je er niet bent, je, hoor. <laughs> <laughs> Dit is jouw nummer. Ja, Bram is ik normaal dit nummer, maar hij is er niet, dus uh, ja, jij het. ik volg in zijn voetsporen. Ik heb de gitaar wat lager gezet. Black bloods in the dead of the night Take these sunken eyes and learn to see All, All your, your life. life You were only waiting for this moment to be free Black For dit moment to rise. Ik oh, Ja, maar is okay. ja, het? Hier is je open. Was ja. het zwaar? Vind je het moeilijk? <laughs> ja. Ja, ik, ik, ik voel mezelf niet echt een zanger. Oh. Ik kan er niks aan doen, maar ik, ik dood nerveus als ik een liedje moet spelen voor mensen en moet zingen. Ja. Dat gebeurt. Maar het ging best oké. het ging best oké. Okay. Ja, okay. ja vind het ook goed. Ging. Hey, en, uh, Maurits is dit, hè? Maurits Webers ja. op de gitaar. Uh, van jou heb ik helemaal niks kunnen vinden. Vertel goed, eens, wie hè? ben jij? Knap van mij, hè? Ik ben undercover. Ja, undercover. Ja. Ja. Nou. Wie ben ik? Dat vraag ik mezelf ook nog steeds. af. <lacht> um, ik, ik, ik, ik hou van heel veel dingen en die probeer ik dan ook te doen. En. Um, ik ga van hot naar her. Ik heb niet echt een hele vaste plek of zo. Uh, wat, wat doe je overdag? Ik bedoel, waar leef je waar van? Ik, ja, ik, ik leef nu een beetje van webdesign. Um, websitejes maken, wat, wat visitekaartjes bouwen en dergelijke. En met muziek met huckabees. Ja. Um, en wat er voor de rest op mijn pad komt. Af en toe help ik mijn buren met verhuizen of zo. <lacht> Dat soort dingen. <lacht> een paar tientjes hier, ja. een paar tientjes daar. En waar komt die muziek vandaan? Eh, bij jou? Um, Kom je muziek aan? Nee, lost? niet zo heel veel muziek in mijn, in mijn familie, maar mijn oom uh, Tom die uh, speelt gitaar en dat ook al een hele tijd. En um, uh, heel veel ben ik bij hun thuis geweest, dus ook een beetje met de gitaar in contact gekomen. En ja. zelf moest ik ook een keer zo'n ding hebben, dus dan breekt het los. En heb je het jezelf geleerd of ben je, ben je lessen gehad? Of? Um, grotendeels zelf geleerd. En uh, sinds ik met rugby speel, uh, dankzij Bram. Hij is conservatoriummuzikant. En um, ah. uh, sinds die tijd heel hard gegroeid. Uh, ja, echt ja. een beetje dat ding gaan snappen. Oké. Okay. Okay. En, uh, en, en heb jij een uh, Olympisch een, uh, een top waar je heen wil? Een Oef. droom? Um, halleluja. Die vraag stel ik mezelf eigenlijk nooit. Oké, okay, dan, dan laten we hem ook helemaal zitten. <lacht> Oké, okay. hé hey, jongens, gaan we lekker weer spelen. Oké. Okay. Oh, leuk! Ja. Hebben jullie een momentje? Ja, we hebben Luisteraars een hebben we een momentje. We gaan even Chinese muziek maken. Oh ja, want dat is natuurlijk... ik nou, nu moet hij weer anders stemmen. Uh, ja, maar ik moet zingen erbij. Oh ja, dat hier is... Moet hij dat allemaal gaan... Wat, wat wil je? Praat jij nog even? Ja, ik praat, maar ik praat nog even vol. <laughs> Aan het werk jij. Aan het werk jij. Nou, uh, dames en heren, hier achter mij is de Amsterdamse band uh, De Hackeby's. Ze zijn te boeken voor feesten en partijen. En ook gewoon bij u in het café te komen spelen. En, uh, en wanneer zijn ze live te zien? Weet je, heb je dat nog? Uh... Mm, heb je dat ergens vers in je reugen? Wanneer de volgende keer volgende ja, keer? Je... Ja, vol... ja? Nou, we hebben de komende tijd hebben we wat uh, besloten. besloten feestdingen. Uh, maar ik denk dat we over een paar weken weer gewoon lekker in cafeetjes op gaan treden... en dat lekker alle vrienden en vriendinnen... en iedereen uh, kan komen luisteren naar, naar nieuwe dingen die we uitproberen. Want dat is zo leuk aan, aan het spelen in cafeetjes en restaurantjes... is dus dat iedereen gewoon kan komen kijken en uh, we dingen kunnen uitproberen. Ja. En het zal ja, over een paar weken zijn of zo. Ja. Ik, op ik, de moet, de site. ik pak even deze, deze microfoon. Uh, ik heb helemaal vergeten, Hoe komen jullie aan die naam? Waarom de Hakkebys... Oh, we hebben zo lang op een naam gezeten. Dat was echt verschrikkelijk. Er is van alles voorbij gekomen. En ik uh, had op een gegeven moment de film I Heart Huggabees ja, gezien. Ja, hoe vind je die? Ik vond hem heel leuk. Ja? Gewoon een, een uh, beetje een existentialistische comedy, volgens mij. Ja. Ja. <laughs> en uh, toen, uh, toen vond ik dat eigenlijk wel heel erg leuk klinken. En bees, dat betekent... Dat zijn natuurlijk bijtjes. En we zijn heel erg zoet in... Eigenlijk wat we spelen is dat het, we horen tenminste dat we wel heel zoet klinken. Dus altijd. De ja die ja. zijn ook heel zoet. Lief en zoet. Nou, zijn jullie eigenlijk klaar met praten? Nou. Wat? Hebben we attributen nodig? Mm -hmm. Misschien jullie? Nee. Clapped in church on Sunday morning mm -hmm. Grandma's hands play the tambourine so well mm -hmm. Grandma's hands used to wish you out a warning She'd say, oh, Billy, don't you run so fast Might fall in a piece of glass there Might be snakes there in that grass Grandma's hands mm -hmm. She you don't play around cover much of ground got game getting paid is a forte each and every day to play away can't get her out of my mind i think about the boy all the time east side to the west side pushing fat rides it's no surprise she got tricks in the stash, stacking out the cash best when it comes to the gas by no means average don't wish she's got to have it We're perfect, in. I want to get in. Can I get down so I can win? I like the way you work it, no, no diggity. I got to bag it, up. bag it up, girl. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. Uh -huh. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it, up. bag it up, girl. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. He's got class and style street knowledge by the pound never act wild, very low-key on the profile, Catching villains isn't known. let me tell you how it goes, curves the word, spins the verb, love a red curve, so freak what you hurt. rolling with the fatness, you don't even know what the half is, You got to pay the page just a shorty bang bang to look your way. I like the way you work it. Drawn tight all day, every day. You're blowing oh my mind, maybe inside. Baby, I can get you in my ride. I like, I like the way you work it. No diggity, I got to bag it up. It up I like the way you work it. No diggity, I got to bag it up. Girl. I like the way you work it. No diggity, I got to bag it up. Puntje aan zuigen. De Huckabees deden no diggity. En, maar wat deed dat stukje Bill Withers daarvoor? Daar heeft Black Seed het natuurlijk van. Ja, natuurlijk. Van deze master. Ja, van de master. Inderdaad. Nou, eh, ik wou nog even vragen... hoe komen jullie tot de keuze van deze liedjes? Want het zijn eigenlijk hele verschillende... van hele verschillende muzikanten. Ja, ik denk dat dat komt omdat we met z'n vijven zijn. En iedereen komt dan weer met zijn eigen smaak... En dan, uh, en dan is het zo van, oh, hebben jullie dit al gehoord? En dan luisteren we en dan vinden we het of allemaal leuk, of één ervan vinden leuk, of drie, of vijf. En dan kijken we wat er doorheen komt, door de ballotage ja. En dan, ja, uh, ja. En zo gaat het door. Zo gaat het. En, en, en uh, eigen nummers maken, zit dat er niet in? Dat hebben we eigenlijk nooit echt geprobeerd. Er komt altijd, komt er dan weer Afzonderlijk. bestaande muziek ook bij, die dan zo leuk is. En waar we dan met onze vingers aan willen zitten. Maar ja. het wordt ons wel vaak gevraagd en we, moeten, we willen het eigenlijk ook wel, toch? Maar daarvoor denk ik ook dat onze muzieksmaak misschien net iets te veel uiteenloopt. loopt. En dat het dan niet meer zo gezellig is. Nu is het nog leuk. Ik denk zelf dat het nog wel gaat komen. Maurits is optimistisch. We zijn een anderhalf jaar nu bezig. En we hebben nu het onder controle wat meer stemmigheid betreft en zo. Maar nu moeten we, weet je, wat mij betreft nog steeds, gaan we een stapje verder. Ja, ik ben er ook wel voor kunt proberen. Ja, oké, okay, oké. Okay. Goed. Hadden jullie nog wat staan? Ja, hè? Ja. ja. Pets and friends. Oh, ik dacht dan... Uh, nee, wat? Oh, ja, Kunnen we you nog know you know you know twee liedjes? Of is het ah, echt, dus, je hebt vier drie drie minuten, dat what weet je oh, niet. Shit. Wat hebben jullie liever dan? Wat, wat, wat weet ik liefst? Nou, Pets and Friends hebben we beter geoefend. Ja. <laughs> maar, kan ik nog de ukulele gebruiken? Of is die? Uh... moeten we dat heel ja. snel doen, hè? Yes. Okay. Ja. Oké. <laughs> dus wat wordt het nou? Welk nummer? Pets Friends worden het dus. Pets Friends, dan ja had heel graag uh, <laughs> ja ik had de, jullie, jullie doen ook de Mills Brothers maar god alles is mooi alles is mooi ever hear this song, do not doubt, say it out loud, boys and girls, this is all about me, all about me, a song about me. your life